Avond. nog niet zo lang geleden werden we in de media getrakteerd op prachtige beelden van de verre planeet Neptunus. Ze werden gemaakt door het onbemande ruimteschip Voyager 2. Op dit moment is dat toestel de grens van het zonnestelsel al lang gepasseerd op weg naar verre sterren. De eerst volgende ster laat overigens lang op zich wachten. Er zullen 40.000 jaren voorbij gaan voordat het toestel in de buurt van die andere ster komt. Aan boord zal dan inmiddels eeuwige rust zijn ingetreden. De stroom is uitgevallen en de apparatuur is voor altijd werkloos. Het is een triest verhaal, maar waar. Maar er is één deel van het toestel dat blijft werken zonder stroom. Het is een koperen langspeelplaat en daarop staat een verzameling geluiden van de aarde en de groeten in meer dan honderd talen, waaronder het Nederlands. Verder bevat de plaat een aantal stilstaande beelden... en één daarvan komt ook uit Nederland... en toont de radiotelescoop bij Westerbork. De plaat is bedoeld als cadeautje aan een andere beschaving. Misschien volkomen nutteloos, maar... het toont aan dat sommigen serieus rekening houden... met buitenaardse beschavingen. Over dat buitenaardse leven gaan we vandaag praten... met Frank Israël en Henk Nieuwenhuis. Is er buitenaards leven... Kunnen we mee praten of communiceren? Kunnen we ooit naar ze toe? Vragen die door science fiction schrijvers allang zijn opgelost. Maar waar ligt de science en waar ligt de fiction? Daarover zo meteen meer.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 Door iemand die dat verschijnsel niet zo makkelijk uh, herkende. En wat zijn nou die normale verschijnsels dan? Althans, jij noemt ze dan normaal. Maar andere mensen vinden nog steeds dat dat ja, UFO's zijn dus. Het kunnen kunstmatige voorwerpen zijn. Weerballons het kunnen natuurlijke objecten zijn. Bijvoorbeeld uh, vuurbollen, meteorieten die in de dampkring komen. En uh, sinds de vijftiger jaren hebben we daar ook uh, heel populair bij uh, raketlanceringen. Ja. Geloof jij erin, Henk?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 Maar over uh, uh, Venus kan ik me nog voorstellen, maar een vliegtuig, dat kun je toch zien? Ja, een vliegtuig kun je zien, maar dat kan heel vreemd gaan. Dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. En dan moet je echt, he, ik zag dus een heel vreemd object vlakbij de zon, bijna net zo helder. En het kwam bijna niet van zijn plaats. Nou, dan moet je even de tijd nemen, even goed kijken, waar sta ik, wat zie ik aan de hemel, hoe ziet het er om me heen uit. En dan even rustig geduld hebben, en dan blijkt op een gegeven moment, ineens als het dichterbij komt, dat het kwam. ...in dit geval recht op de persoon in kwestie af. Zo leek het. En dan, als het maar dichterlijk bij komt, dan zie je wat het is. Zelfs de maan is wel eens uh, voor een ufo aangezien... ...door oh. overigens iemand die helemaal niet gek was. Ja. Uh, uh, toch blijft het een aanhoudende stroom. Hè? Uh, uh, mensen die die dingen overal ter wereld uh, zien. Ik las net dat stukje dus uh, over Hongarije. Waarom houdt dat mensen zo bezig? Het is toch veel leuker om iets buitennissigs mee te maken... ...dan elke keer gewoon het dagelijks leven... Ja. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend boeiend om te bedenken, alleen al te bedenken dat er buiten de Aarde ook intelligent leven is. Ja. En dan zijn wij weer zo dat we graag willen weten waar zit dat? En we zouden er graag contact mee hebben. En nee, jij roept nu vragen op, maar beantwoord is, Bestaat er buiten aards leven? Ik persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er buiten aards leven is. Ja, als we een kansberekening maken, dan en we zien dan, we kijken maar naar onze eigen zon, een gewone ster. ...waar al negen planeten omdraaien... ...en waarop één leven is, intelligent leven... ...tenminste, daar zet ik nog wel eens een vraagteken achter... ...maar voor vandaag maar even intelligent. Maar als we dan kijken hoe gigantisch groot het heel alles... ...hoeveel sterren er zijn... ...nou, dan moeten er om die sterren ook planeten draaien... ...dan kun je dus ja, een schatting gaan maken... En het zou mij zeer verbazen als er niet buiten onze aarde ook ja. leven was. Ja. Ook intelligent leven. Ik geloof niet zo in die, uh, die schattingen. Er wordt vaak gezegd van de zon is niks bijzonders. En de keren in het verleden da dat we dachten dat er wel iets bijzonders waren... dat de zon in het middelpunt van het heelal stond bijvoorbeeld... of dat de aarde in het middelpunt van de wereld stond... bleek het ook niet zo te zijn. Dus dat zal dit keer ook wel niet het geval zijn. Uh, er is iets fout met die redenering. Uh, we weten inmiddels dat uh, planeten bij andere sterren vermoedelijk vrij zeldzaam zijn. Hoe zeldzaam weten we niet. Maar in dat opzicht zijn we dus eigenlijk al een uitzondering. De meeste sterren hebben geen planeten. De zon is in dat opzicht uitzonderlijk. Zeg je daarmee uh, dat je ontkent dat er nog leven is... Nee, Naast dat... het leven op aarde? Nee, daar weet ik niets van. Uh, Henk heeft terecht gezegd, er zijn zeer veel sterren. Er zijn 100 miljard sterren in ons eigen melkwegstelsel. En het zou natuurlijk uh, erg ver gaan uh, om te zeggen... dat geen van die sterren ook maar enige kans maakt op een planeet met leven. Uh, terwijl we überhaupt niets van die eventuele planeten afweten. Maar ik denk wel dat uh, als je praat over met name intelligent leven... en dat interesseert ons natuurlijk altijd het meeste... Uh, dat je dan moet zeggen uh, dat het niet erg veel zal voorkomen. Als het er is. Nee, je moet inderdaad maar, heel kritisch zijn. Hè? Ja, dat ben ik maar wel. Maar als je nou, kijk, of, of je gelooft erin... of je hebt er aanwijzingen voor... of juist niet dan heb je ook aanwijzingen voor... in beide gevallen vind ik dat je het eigenlijk moet, moet kunnen bewijzen. Uh, zou je het op een of andere manier kunnen bewijzen... of er wel of geen leven is op andere planeten? Ik denk, ja, ik, Henk? Ik denk niet dat we op dit moment kunnen bewijzen... dat er op een andere planeet beleven is, uh, leven is. Als je een poging zou moeten doen... Hoe zou, wat voor methode zou je kunnen gebruiken? Dat zouden we dus alleen op theoretische basis kunnen doen. Denk Zoals ik. dat is? Nou, dan moeten we eerst weer naar onszelf kijken. Naar onze eigen omgeving. En dan verder het in inkijken. Maar ik denk dat we ook nog te weinig weten... Van wat, aan wat voor vorm of leven precies gebonden is. Want wij gaan dan uit van leven en van aardse intelligentie. Hm. Als je het heel simpel stelt en je zegt... of het is er wel of het is er niet... Een van die twee keuzes. Ja. Dan moet je concluderen uit het feit dat wij bestaan dat het iets waarschijnlijker is dat er elders ook leven is. Maar omdat we alleen maar ons eigen geval kennen, kun je niet zeggen hoeveel waarschijnlijker. Ja. Nou, wat we bijvoorbeeld weten dat er op meteorieten aminozielen zijn gevonden. Zegt dat iets dan voor jou? Een klein beetje. Dat zegt dat uh, betrekkelijk gecompliceerde uh, uh, chemische verbindingen op, op natuurlijke wijze, klaarblijkelijk betrekkelijk makkelijk kunnen vormen. Dat weten we ook uit de radiosterrenkunde. Er zijn ook ingewikkelde moleculen in eilen, wolken, gas en stof gevonden. Dus dat eerste stukje, dat gaat dan wel. Maar aminozuren zijn toch vergeleken bij een uh, volledig uh, levend wezen... wel erg simpele bouwstenen. Dus vandaar is het nog een lange weg. Ja. Um, als, want we zijn nu toch een beetje aan het doorfilosoferen denk ik. Hè? Hoe dicht kun je komen bij een, bij een zekerheidsgrens dat er ander leven is op andere planeten. Uh, is dat overigens iets waar men ook heel serieus in de wetenschap mee bezig is? Frank? Um, <tossimus> ja, het is zo dat verschillende astronomen uh, al geruime tijd bezig zijn met uh, eenvoudig onderzoek. Met name met radiotelescopen gericht op bepaalde sterren waarvan men dan meent dat ze een betere kans geven dan andere sterren... om uh, intelligent leven te detecteren, luistert men naar uh, signalen. Men hoopt dat als uh, om zo'n ster een planeet draait waarop intelligente wezens zijn... dat die dan radiosignalen zullen uitzenden. Wij zouden dat in principe ook kunnen doen, maar we doen dat niet zoveel. En uh, dan zou het mogelijk zijn die radiosignalen te detecteren. En als je dat doet, dan weet je het natuurlijk zeker. Ja. Zo'n plakketten bijvoorbeeld, dat is niet, dat is niet alleen een geintje. Dat is echt een, een serieuze zaak. Oh, dus een, ik zie het toch meer als een grapje. Maar net Bert, uh, wat Frank zegt, er wordt inderdaad duidelijk soms wel naar gezocht, geluisterd voornamelijk. Hè. En ook aan beide kanten, in oost en west. Ja, Dan kun je gaan stellen, nou stel dat we dus signalen opvangen, hè, want dat denk ik dan ook wel eens aan. Stel dat we nou een intelligent signaal opvangen, dan moeten wij eerst maar zien dat we dat detecteren. Dan moeten we toch ook antwoord geven. Nou, dat is niet zo. Er, uh, er is een, uh, inmiddels een protocol in de maak dat binnenkort uh, gepubliceerd zal worden. Dat is een afspraak tussen uh, die onderzoekers die met dit soort werk bezig zijn. En dat wordt nu erg belangrijk omdat, zoals je misschien weet... NASA binnenkort start met een grootscheepsonderzoek. Weliswaar een onderzoek dat niet al te veel geld kost, maar een systematisch groot onderzoek. En uh, niemand denkt eigenlijk dat de kans erg groot is dat ze ineens radiosignalen van... Uh, uh, ...intelligente oorsprong zullen vinden. Maar stel dat het wel zo is... ...dan moet je eigenlijk van tevoren hebben afgesproken... ...wat je dan gaat doen. Niet pas op dat moment gaan nadenken. Hoe dus groot in... is die kans? Daar is Heel... helemaal, helemaal geen wissel op te trekken. En ook niet als je beperkt op ons eigen zonnestelsel? Kun je dan iets doen aan kansberekening? Ja, dan, dan zeg ik van in ons eigen zonnestelsel... ...kunnen we het wel vergeten. Intelligent ja. leven zonder ja. meer. Dus we moeten buiten onze eigen zon gaan kijken. Nou, dan krijgen we dus ook met afstand en tijd te maken. Nou, en dan zeg ik, als hij wil gaan communiceren, daar zijn we nog lang niet aan toe. En dat blijkt dus ook wel. Maar stel dat we daaraan toekomen. Nou, wat is dan communicatie? En wij kunnen hier met elkaar praten. Maar als ik nu antwoord geef naar de dichtstbijzijnde ster... die wij hier op het noordelijk halfrond kunnen zien... dat is Syriërs. Stel dat daar familie van mij woont en ik bel op... dan duurt het toch al 16 jaar voordat ik antwoord heb. Want ja. acht lichtjaren heen, acht lichtjaren terug... Ja. dan kun je dat nog communicatie noemen. Vraag ik me dan af. Ja... Uh, Bestaan er ideeën over, als je, als, je, als je praat over leven ergens, elders dus? Bestaan er ideeën over wat dat zou kunnen zijn? Want er zijn natuurlijk heel beters, wetenschappen, tenminste. Wat de aardse begrippen betreft van leven, bestaan er natuurlijk een aantal voorwaarden. Hè? Ja, het is, uh, het is zo dat als je gaat kijken hoe het aardse leven is opgebouwd. dan moet je tot de ontdekking, dan moet je tot de conclusie komen. dat al het leven op aarde verwant is. Er bestaat maar één levensvorm op aarde, zou je kunnen zeggen, in oneindige verscheidenheid. Dat wel. Maar het is allemaal verwant. Het is allemaal met name bijvoorbeeld gebaseerd op de, uh, de eigenschappen van, uh, laten we zeggen, DNA-ketens. En uh, ja, dat kan toeval zijn. En dat kan uh, heel logisch zijn. Dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Om een nog simpeler... Uh, simpeler, eigenlijk, als ik je onderbreken mag, het... Uh... Het begrip koolstof is natuurlijk een hele belangrijke ja, Dat wou ik inderdaad net zeggen. Oh, uh, je, je kunt het nog simpeler gaan bekijken. Dan zeg je, nou, alle leven op aarde is gebaseerd op koolstof. En dat is waarschijnlijk helemaal niet toevallig. Omdat koolstof meer dan welk ander element ook het vermogen heeft om lange moleculaire ketens te vormen. En lange moleculaire ketens, ingewikkelde moleculen, bevatten veel informatie die nodig is voor uh, het voortbestaan van het leven, voor de voortplanting van het leven. Nou, Er is wel eens gesuggereerd dat andere moleculen die in beperktere mate die mogelijkheid hebben, zoals bijvoorbeeld silicium, ook eh, levensvormen op zouden kunnen leveren. Maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Als je dan zegt het moet koolstof zijn, dan kun je meteen een heleboel voorwaarden eh, opstellen. Eh, in termen van temperatuur, druk, eh, vochtigheid en dergelijke. Waaraan een, een omgeving waaraan, waarin levende wezens kunnen bestaan of kunnen ontstaan. Moet voldoen. En dan is het heel interessant om op te merken dat uh, wij prima gedijen hier op deze aarde, te goed misschien... maar dat uh, uh, het leven zoals we dat nu kennen, op deze aarde, het leven waaruit wij voortgekomen ja. zijn... op deze aarde niet opnieuw zou kunnen ontstaan. Bedoel jij uh, met het goed gedijen van het leven op aarde uh, verhouding, onze afstand tot de zon bijvoorbeeld? Uh, nee, ik bedoel er eigenlijk mee dat uh, we op het ogenblik ons prima bevinden... bij bijvoorbeeld de atmosfeer waarin we leven, zuurstof. Terwijl een zuurstofatmosfeer absoluut uh, fataal is als je leven zou willen laten ontstaan. Ja. Ja, ja, ja. En dan hebben we natuurlijk al onze positie als aarde nog, hè? Ja. Binnen, het, uh, binnen ons hele zonnestelsel. Ja. In hoeverre zit het, zeg je... Nou, dat is een situatie die uh, ook heel vaak kan voorkomen. De positie zoals wij die hebben en die kennelijk ook voorwaarde geweest is voor het ontstaan van leven... Of is het een hele grote uitzonderingspositie die we hebben als aarde? Ik, ik noemde net dus even bijvoorbeeld onze stand ten opzichte van de zon. Ik denk dat het een, hey. een hele grote uitzondering is al. Want we zitten toch op blijk op een vrij kritische plaats. En als we alleen aan denken aan de energie die wij van de zon krijgen. En waar alle leven uit voortgekomen is. Dan kun je dus berekenen dat als wij dus een klein stukje verder staan... of een klein stukje dichter bij de, bij de zon zou komen... dat dat al zeer grote gevolgen heeft voor het leven. Kijk, kijk maar naar de andere planeten. Kijk naar Venus. Een beetje meer zonlicht. Een bijzonder ongezonde omgeving. Mars, een beetje minder zonlicht. Ook een hele ongezonde omgeving. En die eis, als je gaat zeggen... die planeet die moet op een bepaalde afstand tot de zon staan... maar vooral ook, die moet miljarden jaren... op de goede afstand staan... Die eis blijkt heel beperkend te zijn. Want als je nou sterren neemt die veel helderder zijn dan de zon... dan uh, evolueren die, die veranderen betrekkelijk snel. En dat betekent dat een planeet die aanvankelijk op de goede afstand staat... na een paar miljoen jaar, omdat die ster helderder is geworden bijvoorbeeld... niet meer op de goede afstand staat. Want als je hele kleine sterretjes neemt, dan heb je hetzelfde probleem. Weliswaar evolueren die uh, heel langzaam, maar dat gebiedje dat goed is, rond die ster, is zo klein... dat zelfs die langzame verandering je toch de das ontdoet... voor leven zich kan, volledig kan ontwikkelen. We toch uh, nog verder over de mogelijkheid van leven elders. Uh, je had het net Frank over een aantal zeer belangrijke, Henk trouwens ook, uh, voorwaarden waarop, waardoor hier op aarde het leven uh, is uh, ontstaan. Uh, als je die voorwaarden nou even, als je dat als uitgangspunt neemt, hè, en je zou die voorwaarden overbrengen naar andere mogelijkheden elders in het heelal. Dan kan je toch uitrekenen hoe groot de kans is dat zo'n situatie voorkomt. Kan je dat doen? Gebeurt dat ook? Ja, dat kan. Ja. Henk? Ja, dat kan, dat kan inderdaad. Je kunt een, een rekensommetje gaan maken. Maar, ja, en dan En dan kun je dus gaan stellen van nou, dan hou je zoveel kansen over op leven. Dan kun je daar dus weer een rekensommetje aan gaan maken. Wat is dan de kans dat het intelligent leven is? Nou, dan blijkt dus inderdaad dat je heel weinig overhoudt. Maar omdat het helemaal zo, ik heb er gezegd zo gigantisch groot is en zoveel mogelijkheden biedt, en ik het ook wel erg arrogant van ons vind om te stellen dat wij de enige levenseisen zijn. Ja, maar dat is een aanname aan. wat ja. je nu zegt. Ja. ja, en ik heb het ook een kansberekening. Dan vind ik het wat, met alle respect, wetenschappelijker verantwoord. Ja, ja. <lacht> nou, je kunt je kunt zo'n berekening maken, maar de onzekerheid is van die aard dat als je nou uh, van nature optimistisch bent, zoals bijvoorbeeld Carl Sagan is, dan kom je op in ons melkastelsel alleen al. Zo'n 10 miljoen werelden waarop intelligent leven zou kunnen bestaan. Als je een beetje pessimistisch bent zoals ik... dan kom je op één. Nou, die ene die kennen we. Ja. Ja. En is er al iemand die ooit eens een uitspraak gedaan heeft over de kant of niet? Meerdere. Oh, ja. Ja? Ja. ja, wie Ook dan? In Nederland. Uh, bijna iedereen, elke astronoom die je daarover vraagt... die heeft er wel een mening over. En zoals ik zeg, die mening die loopt dan in het algemeen... uiteen van uh, heel, heel laag tot heel hoog. Het blijkt een heel persoonlijke zaak te zijn. En de reden daarvoor is dat we niet... Precies weten wat de vereisten zijn. Ik kan je een voorbeeld noemen. Um, als je intelligent leven wil hebben, dan moet het niet alleen gaan om de kans dat het leven ontstaat, maar ook dat het leven evolueert. Ja. Uh, wat is evolutie? Nou, evo als je leven wilt laten evolueren, dan moet er voortdurend iets gebeuren. Dat leven moet af en toe een por krijgen om zich aan te passen. Als die por afwezig is, dat is wel heel zalig voor het leven wat bestaat, maar er gebeurt verder niks. Als je te veel poren uitdeelt, ja, dan kan het leven die levensvorm het niet meer bijbenen en die sterft uit. Kennelijk hebben we op aarde ja, het goede aantal porren gehad... maar het is heel goed mogelijk dat je een prima planeet ergens anders hebt... waar dat met die porren net verkeerd gaat. Ja. Ik beluister toch uit jouw eerdere woorden... dat je min of meer geneigd bent naar de gedachte... er is er voorlopig maar één en dat is de aarde. Heb je dat goed beluisterd of niet? In de buurt van de één. Ja, <lacht> maar leg dat eens uit. Wat, waar, waarom kom jij tot die conclusie? Nou, er zijn, allerlei, er zijn allerlei heel boeiende argumenten in de literatuur. Uh, een van de argumenten is uh, dat het een levensvorm die lijkt op de onze... met iets meer technisch kunnen dan wij hebben, maar niet erg veel meer... in staat zou zijn om het hele melkstelsel te koloniseren. Het leven op aarde bestaat 5 miljard jaar. Het melkstelsel bestaat 10 miljard jaar. Als leven dus heel veel zou voorkomen in het melkwachtstelsel... dan zouden ze hier nu moeten zijn. En de vraag is dan, waar zijn ze? Mm -hmm. ja. ja, nou, ja... Het is moeilijk contact met ze te krijgen. Dat, uh, dat blijkt in ieder geval ondanks de platen en de plaketten. Uh, bestaat er een mogelijkheid? Of, en welke mogelijkheden zouden dat dan zijn als je, als je contact zoekt? Want uh, daar wordt denk ik ook serieus over nagedacht. Hè? Behalve uh, Henk, een telefoongesprek van dan uh, 16 jaar. Tja, dat contact is alleen maar mogelijk via communicatie met radiogolven. In eerste instantie. En ja, zolang wij dus nog geen signalen horen die enigszins aangeven... en dat is wel eens gebeurd in het verleden... dat we dachten dat het intelligente signalen waren... maar dan blijkt bij nader onderzoek dat het een hele snelle pulser is bijvoorbeeld... die nogal hmm. mooi regelmatig werkt. En dan wordt het verhaal uh, verdwijnt weer ja. hè, in de doofpot... want we kunnen er verder niets ja. mee. Is er dan een bepaalde taal die je gebruikt, interstellair? Er zijn een paar uh, talen ontwikkeld op dat gebied ook... die speciaal al gericht zijn op... Uh, nou ja, op intelligent leven in de ruimte, zodat ze dat kunnen ontcijferen. We gaan er dus niet vanuit dat ze daar Nederlands spreken. Nee. Hoe, hoe klinkt het wel? Kan je dat voordoen? Nee. Ik, ik kan dat niet voordoen, want je moet dat in code zien en dat wordt dan afgeleid aan uh, wat wij zelf om ons heen in het groot zien en in het kleine. Wiskundige de talen wiskundige, maak je ervan. Wiskunde ja, is ja, eigenlijk de enige. Hoe klinkt dat dan? <laughs> biep, biep, biep. Z zoiets als uh, wanneer je het geluid hoort van, van een computerprogramma. Uh, ik denk dat het, het dichtste zit bij morsenseinen. Ja, ja. ja, ja. Ah. Strepen, ja. Ja. Wat doen wij er zelf aan trouwens om, uh, om contact te krijgen met buitenaardse uh, beschavingen of intelligent leven? Behalve wat we nu inmiddels dus weten van die langspeelplaat en die plakketten die meegestuurd is met allerlei vreemdsoortige tekens. Nogal weinig. Het, uh, het is typisch een onderwerp uh, wat een hoog risico heeft. Je kunt er je hele leven aan besteden en nooit een resultaat krijgen. Uh, de meeste onderzoeksinstituten, trouwens ook regeringen... hebben er bezwaar tegen dat je hun geld op die manier gebruikt. Dus de astronomen die daarmee bezig zijn... die besteden in het algemeen een geringe fractie van hun tijd... aan het luisteren met radiotelescopen. Met als enige uitzondering, zoals ik al eerder zei... dat uh, Amerikaanse project wat binnenkort van start gaat. Zelf zenden we eigenlijk niks uit. Het is één of twee keer gebeurd... maar dat moet je meer als een uh, uh, public relations stunt zien... En de reden daarvoor is dat wij nog maar zo kort het vermogen hebben om met, de radio, met radiosignalen te communiceren. Dat als we contact met een andere intelligentie zouden krijgen die bijna zeker verder is dan wij zelf zijn. En dan past ons bescheidenheid. Eh, dan is het beter, eh, die anderen zijn slimmer en technisch verder gevorderd. Eh, dus die zullen veel makkelijker met ons contact kunnen leggen dan wij met hen. Dus onze positie van luisteraar is de positie die op dit moment bij ons past. Maar over een miljoen jaar zou dat natuurlijk anders kunnen zijn. Wat brengt jou tot de conclusie om te zeggen dat die waarschijnlijk verder gevorderd zullen zijn? Omdat wij nog maar een jaar of 25 in staat zijn om over de afstand tussen de sterren te communiceren. En dat is heel kort vergeleken met de totale leeftijd van sterren, de leeftijd van het heelal. En dat betekent dat als een andere... Intelligentie ook over die afstandsignalen signalen kan uitzenden. Het wel bijzonder onwaarschijnlijk zou zijn dat hij dat ook nog maar 25 jaar kan. Ja, ja. Het is veel waarschijnlijker dat hij dat al langer kan en dus verder gevorderd is. Ja, dus er kunnen inderdaad beschavingen zijn die ook nog lang niet zover zijn. Ja. die wel bestaan, maar die eh, niets van zich kunnen laten horen. Ja. Daar komt nog bij dat wij dus een poosje aan. toch een, ja, een betrekkelijk korte tijd aan radio doen. Hè, dus aan het uitzenden van allerlei stralingen. Het kan zelfs wel zijn dat. stel je voor dat een <coughs> buitenaards. Eh, uh, op een andere planeet dat aankomt, al die geluiden... want er is zoveel gekakeld, wordt er uitgezonden... dat ze er niet eens raad mee weten. Hè? Op elke golflengte, tot op microgolven, wordt worden er allerlei signalen uitgezonden. Dat kan al zeer verwarrend worden. Ja. Mag ik nog even iets vragen over die plaketten? Die plaketten, die is dus uh, meegestuurd. Hè? De, de, de ruimte in, daar staan allerlei tekens op. En dat verhaal moet dan door eventuele andere beschavingen begrepen worden. En dat begrijp ik nou weer niet. Hoe, hoe weet je nou wat je dan moet schrijven? Want je stuurt iets naar een intelligent wezen. En hoe, hoe schrijf je nou, dat dan? In, in principe hoeft het, dat wezen niet zo intelligent te zijn. Want we hebben dat ook bij de. Niet alleen bij de Voyager... maar ook bij de Pioneer hebben we zo'n plaat meegegeven. Hè? Dus eigenlijk een soort ja. pick-up plaat. Nou, in principe zou je hem op één vinger kunnen draaien en er een spijker op zetten. En dan moet hij dus afgedraaid kunnen. Dan moet je dus kunnen horen wat erop staat. Maar ja, dat verhaal staat er ook wel ergens bij. Maar je moet dat wel, degene die hem krijgt, moet dat wel kunnen ontcijferen. Ja, en nou, er dus ook die plaketten met allerlei tekentjes erop. De, die plaketten, dat, die is wel te ontcijferen ja, ja, dan. Met, uh, met enige astronomische kennis. Dat, er zijn bepaalde astronomische verschijnselen op uh, toch wel erg eenvoudige wijze aangegeven. En ik denk dat een andere intelligentie dat wel zou kunnen. Maar als je die grammofoonplaat van de Voyagers neemt... dan denk ik die moet je echt als een publiciteitsstunt ja. zien. Die uh, is niet te ontcijferen. Zelfs voor ons niet. op het eind van de uitzending. Ik wil het nu wat, misschien toch wat concreter gaan maken. Hè? Uh, interstellaire reizen. Met andere woorden, ja, onze reis van de aarde af naar een ander uh, stelsel. Is dat, is dat, denken we, in de toekomst mogelijk? Ik denk dat het wel in de toekomst mogelijk is. Maar op dit moment zijn wij te beperkt in onze energiemogelijkheden... En uh, wij zitten nog steeds vast aan de snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Nou, dat lijkt wel een hele snelheid, maar in het heelal, in de grootte van het heelal, stelt dat niet zoveel voor. Het worden dus toch voor ons mensen nog gigantische reizen. Dan kun je daar dus een hele filosofie aan ophangen en zeggen, nou, ik neem een hele gezin mee... En uh, die kindertjes worden groot. En die nemen het van mij over. En die kindertjes ook weer. En dan komen we zo toch een heel eind in het heelal. Ja. Maar ik, ik, ik dus geef mij daar niet voor. Ik geef mij daar niet voor. En ik zie ook niet dat een ander zich daarvoor geeft. Nee. Dus echt reizen in de nabije toekomst. Zie ik nog niet met mensen. Ik denk dat het zo is als we op dit moment zouden willen we zo'n soort multigeneratieschip naar de sterren zouden kunnen sturen... met een geringe kans dat het ook nog aankomt... maar met een, in ieder geval met een kans dat het aankomt. Alleen zou dat een krankzinnige onderneming zijn... dermate kostbaar, dat zou de economie van de hele aarde ruïneren. Dus zolang die dwingende reden er niet is... moeten we dat maar niet doen. Wat zou dan de maximale afstand kunnen zijn... gegeven de, de wetenschap of de stand van de wetenschap van nu? Afhankelijk van het mensen... De leeftijds van een mens en de snelheid die we kunnen halen. Nou, 300.000 kilometer stelt dat we die snelheid halen. Dan moeten we toch nog van een mensenleven uitgaan. Dus dat zegt uh, 75 jaar. Hmm. Met, uh, met, met uh, multigeneratieschepen en kolonies die zelf weer schepen hmm. bouwen... heeft men uitgerekend... zou je in een paar miljoen jaar het hele melkwachtstelsel kunnen doorkruisen. Dat is de schaal die je op moet denken. Ja. En wat, wat voor zin heeft het om toch te denken aan, uh, aan de reizen, of niet? Of heeft het überhaupt geen zin? Wordt er wel over gedacht? Zijn sectionschrijvers denken erover ja, ja Nee, maar ik, ik heb, we zouden serieus af gaan sluiten, hè? Ja, nou, dan denk ik... Uh, maar dan gaan we dom denken, dat wil ik eigenlijk niet... Hè. dat wij zeggen dat onze aarde op een gegeven moment niet beleefbaar zou zijn... Ja. en dat we dus moeten vertrekken. Nou, ik vind dat geen reden om te gaan reizen. Dus ik zou toch maar thuis blijven. Nou, wat nu heel moeilijk is, is misschien over uh, enkele honderden jaren... enkele duizenden jaren wellicht veel makkelijker. En als het makkelijker wordt, dan uh, zullen de mensen gaan reizen in het heelal... net als, zoals ze ook altijd over de aarde gereisd hebben. Ja. Als we nou dat uh, alles wat jullie gezegd hebben is... Uh, samen zouden vatten op een reis zouden zetten... wat is dan eigenlijk jullie mening over... Af, ja, jullie conclusie over uh, mogelijke contacten met buitenaardse beschavingen... Het zei dat je erheen gaat. Nou, Dat hebben we net gehoord. Het zei dat je op Anderszins uh, contact probeert te zoeken. Gezien de huidige stand van zaken. De huidige stand van zaken zie ik niet dat wij op korte termijn contact zullen maken. Als het intelligent leven is, dat wij hier op huidige korte termijn contact met krijgen. Ik denk dat de kans heel klein is dat we nog tijdens ons leven... contact met een uh, andere intelligentie krijgen. Maar hoewel die kans heel klein is... Als het zou gebeuren, zou dat het belangrijkste ogenblik uit de geschiedenis van de mens zijn. Ja, maar dat is niet binnenkort te verwachten? Het kan morgen gebeuren, maar die kans is heel klein. Ja, misschien dan toch met een ufo? Wie weet. Huh? Wie weet, Het blijf, blijf, niet. Het blijven vragen. Goed, Frank Israël, bedankt voor je bijdrage aan deze uitzending. Henk, jij ook bedankt. Tot zover deze achterles in de serie Sterren. Volgende week uiteraard de negen en graag tot dan.